Ja, naar begraafplaatsen gaan dat is eigenlijk een soort iets wat ik uh, altijd als hobby had uh, willen hebben, maar ik voer het nooit uit. En waarom je het uit? Ja, omdat ik gewoon heel erg van binnen zit te houden. Ja, omdat het elkaar wel met je En ja, anders komt ook niet altijd zo in je op van, uh, tenminste bij mij van, uh, nou laat ik eens naar een begraafplaats gaan op een okay. of andere manier. Maar dat gaat uh, na vandaag wel veranderen denk ik. De dagen des menschen zijn als het gras gelijk een bloem, des velds al zo, al zo bloeit hij. We zijn nu bij de graafplaats Soesbergen, de mooiste graafplaats van Utrecht en omstreken. Kom komen als duurt nu een microfoon in mijn gezicht. Ik moet even een fiets in de plaatsen. Ja, zelfs daar is voor in voorzien. Ik ken niet zoveel begraafplaatsen met een uh, fietsrek Ja, je Achter komt de... ook nooit bij begraafplaatsen zijn. Nee, maar jij dus wel. Ja. Hoezo? Regelmatig bij deze. Regelmatig? Nou regelmatig, regelmatig. Bij tijd en Ik dat het zo even regenjas Want toch is het heel verstandig om met regen naar de begraafplaats te gaan. Yay. Ja, het was weer vol. Okay, ik heb PMS is ik best wel <laughs> Je hebt net zo'n lekker ontbijtje oh. achter de rug. Ja, maar dat helpt nu tegen PMS. Ja, pakken we even een... Uh... Oh, dit heb ik nog meer nooit gezien. Ja, ik las op de website dat er is een kastje hier met en een boekje erin. Oh, boekjes. Oh. oh, dat is wel heel gaaf. Oh, wat geinig. 12 gedichten. Met foto's. Met foto's. Top. En een welkomstboekje. Wat uh, geinig. Ja. Nou, zo zie je maar dat je ook weer van alles en niks als je vaak komt. Ah, het is nu al heel mooi met de zon. De zon breekt mooi door hier. Ja. Bomen druppelen nog een beetje na. En we ah. kijken uit op... Uh, volgens mij kijken we uit op... Hoe heet dat, uh, dat ding ook alweer? Die grote cirkel in het midden. Nee, de centrale grafheuvel. Ja, de centrale grafheuvel. Het is nogal een bijzonder ding. Want ja. het is een en enorme cirkel. En ik heb op een foto gezien... Van bovenaf... Dat er echt een enorme put ook... Uh, in het midden zit. Ja. Volgens mij is dat de zogenaamde... Knekelput. Ja, zou wel kunnen. Maar dat is eigenlijk wel als je een graf hebt en uh, de huur loopt af en het wordt niet verlengd. Dan worden je dan in de knekelput gegooid? Ja, dat is gewoon vrij normaal ook. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, je moet toch wat met die, uh, met die, uh, die overleden resten? Uh, ja, nee, dat is ook zo. Jenny Mirkus. Oké. Okay. Jertje ja, daar wil ik even... Oh, zijn, we hebben nu een kaartje en daar... Uh, er staan allemaal mensen op. Er staan bekende mensen op die hier begraven liggen. Nicolaas Gerrit Rietveld, een kindje, Gerard Pijnak-Oordijk. Ja, Nicolaas Beets, waar is die ook weer bekend van? Ja, ik zal het er even bij pakken. Maar jij weet het ook niet. Ja, ik wist het wel, maar ik ben het weer vergeten. Oh, WG van der Hulst. Die ken ik wel. Oh, oké. Okay. Kinderboeken Nicolaas Beets. Schrijvers, onderwijzers en door het geloof geïnspireerd de heren. Ja, dat gaat nou over Van der Hulst en Nicolaas Beets. Van, de, van der Hulst schreef honderd kinderboeken waarin het woord God niet voorkwam. Maar wel degelijke les over hoe je een goed christelijk mens werkt. Waar uh, gaan we naartoe? We, we gaan gewoon een beetje rond uh, hobbelen, denk ik. Dat is blijkbaar in 1830. Nou, eigenlijk iets eerder was uh, toen Nederland onder bezetting was van Frankrijk. Toen uh, kwam er eigenlijk een wet om mensen niet meer te begraven bij de kerk. Ja. Wat, wat daarvoor het uh, traditie was, maar buiten de bebouwde kom. En in 1830 werd die wet alsnog uh, ingevoerd in Nederland, toen, uh, ook na de bezetting. Dus eigenlijk alle Nederlandse kerkhoven zijn van, uh, van na die tijd. Dus deze, uh, deze begraafplaats Soetsenberg ook, die is ook uit 1830. Ja, het is wel echt... Uh, ik weet niet waarom ik hier nog nooit geweest ben. Want het, ja, het is echt wel heel, heel, heel prachtig. Echt gewoon ja, grote treurige uh, bomen. Ik zie ook enorme treurwillig. Ik heb nog nooit zo'n grote treur willen gezien in mijn hele leven niet, denk ik. En uh, ja, om de zoveel tijd gewoon best wel ruim uit elkaar gelegen grafzerken. Uh, en uh, en uh, ik zie een rare soort van, uh, <laughs> wat is dat, zo'n zuiltje, die afgebroken zuiltje. Wel daarop geleven is dat het symbool zat voor het afgebroken leven. Oh ja. Vroeger bij kinderen. Oh, dan moeten we daar zo even langs kijken of het ja. inderdaad. Ik een gigantische grafkamer, maar ook hele bescheiden Van oud tot nieuw. Ja, het ligt echt van alles door elkaar, ja. heb ik het idee. Ja, dat vind ik ook wel heel uh, sympathiek. Maar uh, waarom wil je eigenlijk hier naartoe in het kader van onze podcast? Nou ja, uh, ja, gewoon lekker kletsen over de dood, Marije. Het <laughs> is, ja, is natuurlijk niet heel erg paranormaal of zo, maar. Uh, um, ja, ga ik naar nou mijn eigen onderwerp onderuit aan de, Zullen we weer naar huis gaan? Nee. Nee, nee. <laughs> Gaat maar hey, ik weet het niet. Ik vond het wel passen bij, uh, bij de podcast om daar eens een keer aandacht aan te besteden. Ja. Ik kwam er eigenlijk bij toen we die uh, documentaire serie van uh, Raven van Dorst gingen kijken was er ook een aflevering over uh, begraafplaatsen. Dat was ook hier, inderdaad. Ja. En toen, toen dacht ik eigenlijk van... oh ja, ik hou er heel, van, heel erg van naar begraafplaatsen gaan. Of van het idee, idee in ieder geval. En ja, dit ligt gewoon best wel uh, in de buurt. Zeker. Uh, zo, ik ben wel bijvoorbeeld in Engeland naar uh, Highgate geweest. Highgate is een, een uh, hele bekende oude begraafplaats. Je kent die koffer wel van Joy Division, toch? Met die huilende engel... Nou, die hele begraafplaats is helemaal vol met dat soort, uh, dat soort dingen. Oh, we zien nu een soort van uh, versteenstuk. Ja. Een boom lijkt het wel of wat is het? Nou, het is wel echt mooi, het is wel een graf, maar het ligt gewoon. Oh, het is een graf. Ja. Oh, joh. Oké, okay. het ja, is een soort van. Ja, we moeten zeggen: een soort van rare uh, blob van, van steen. Het lijkt wel een soort van versteende. Achter. lava ja lava of iets anders. En dan het is wel heel organisch. Zit het eruit. toch een soort van overgroeid Met, stuk ja. uh, steen waar iets in gehakt staat. Ja. Zodat het, het, het was maar niet duidelijk dat dat ook een graf nee, was. Want het ligt ook redelijk buiten de gebaande paden, zullen we maar zeggen. Het wijkt af van de gebaande paden. Voor mij is dat het oude lijkenhuisje. Kan jij iets vertellen aan de luisteraartjes over het oude lijkenhuisje? Ja. In tijden van. ze daar nog een tijdje opgebaard, omdat het niet altijd duidelijk was of je dood was. Dus het, kan, het kon zijn dat je dan nog opstond of opstond of oh. weer hierbij kwam. Ja. Dus dat ze, niet, uh, dat, het, dat ze er in ieder geval voor zorgde dat mensen niet, uh, niet per ongeluk ja, begraven werden, wat natuurlijk super een haar uh, situatie is. Heftig. Ja. ja Edgar Allan Poe heeft daar een heel interessant uh, verhaal over. Hè? Oh, dat geloof ik direct. Het is echt iets heel anders <laughs> uh, oh nee, het is een grafkelder. Oké, okay, sorry. Ja, een hele familie ligt erin, hè? Ja, daar zijn ook best wel veel van hier grafkelders. Ja, ik vind het ook wel een heel spannend, een soort van huisjes met zo'n deurtje erin. In, in Engeland ben ik op een begraafplaats geweest. Waar je ook zo'n raampje had dat je een beetje naar binnen kon, uh, kon kijken deze grafkelder is het wel zo dat de rechthebbende van dit graf contact moet opnemen met de administratie. Oh, ja. En dat is een melding uit 2018. Oh, 2018. Ja, je gaat ook niet zo snel een grafkelder neerhalen. Dus, um, bent jullie uh, familie van de Cuvée? mensen Cuvée? Dan graag even contact opnemen ja, met, met de administratie. Ja. Vooral bij cholera leiders was het niet altijd duidelijk vast te stellen of de persoon overleden was. Het lijkenhuis moest de kist zo lang open blijven tot dat tekenen van ontbinding begonnen op te treden zodra de ontbindingsverschijnselen zich voordelen konden begrafenis plaatsvinden. Maar volgens mij las ik ook dat het... Uh, oh ja, hoewel choleraepidemieën sinds 1832 van de schijndood een heel probleem maakten, is er waarschijnlijk in deze, van deze kamer nooit gebruik gemaakt en zeker nooit oh. iemand opnieuw tot leven gewekt. <laughs> ja. Want hoe zit het met jou, Zou jij, begraven willen we worden op nee, zo'n plek als hier? Ja, weer. Ik wil graag gecomposteerd worden. Ja. Kan je daar van... wat over vertellen? Nou ja, dat, dat uh, kan nu ook. Volgens mij nog niet in Nederland. Maar uh, dan kan je gecomposteerd worden en krijgt je familie een zakje compost. En dat kan je dan weer over de tuin uitspreiden. Oh ja. Dus dat wil ik graag. Ja. Tot compost gemaakt. Nou, ik heb ook wel begrepen dat er plekken zijn waar je gewoon uh, in een veldje gelegd wordt of zo. Ja, je kan ook een natuurbegaafnis doen. Ja. En dan, uh, die, die, zijn er, die zijn er ook. We kunnen ook al een keer toe natuurbegraafplaatsen. Die liggen wel een beetje buiten Centraal-Nederland, om het zo maar te zeggen, buiten de Randstad. Ik heb wel eens toen ik nog op zoek was naar werk uh, op de vacaturesite een, ja. <laughs> een notificatie ik gedaan van vertel me wanneer de natuurbegraafplaats vacatures zijn. Oh ja. Maar uh, die waren altijd heel erg ver <laughs> Maar uh, ja, als je daar naartoe kan, ik stel me erbij voor dat er gewoon mensen liggen te composteren. Onder de grond, ja. Al oh, onder de grond, natuurlijk. Ja, er niet zo Ja, over, nee, dat is ook wel een beetje raar. mensen onder de grond stoppen. Ja, <laughs> ik zat weer niet na te denken, dat is duidelijk. Maar, wat wil jij? Uh, nou, zoiets lijkt me wel wat. Iets met een uh, lage footprint. Ja. Waar wou vroeger altijd gecremeerd worden. Ja. Maar dat kost natuurlijk ook allerlei, uh, weet ik veel, brandstof en, uh, en luchtvervuiling of zo. Dus uh, ik ben altijd voor de, voor de, de optie die het minste. Uh, Overlast veroorzaakt. Hoewel ik het misschien ook wel jammer vind dat er dan niet een soort van... Uh, nou, hier heb je natuurlijk gewoon een steen hè, met een ja. naam erop en zo. Maar aan de andere kant ben ik ook weer net niet ijdel genoeg om, uh, om dat heel graag te willen of zo. Of dat jammer te vinden dat ik dat niet heb. Ja, en op een gegeven moment is dus voor de direct nabestaanden pijn En dat, uh, in dat opzicht vind ik het ook jammer dat mijn vader bijvoorbeeld gecremeerd is. Dan had ik ook wel graag naar een plek gewild. Ja. Maar aan de andere kant, weet je, over 50, 60, 70 jaar weet toch niet meer, <laughs> niemand weer wie je bent. Uh, ja, dus ook dat. Maar ik las dus ook van... Uh, misschien is dat iets te cynisch gedaan. Ja, als je hier wil liggen, dan betaal je dat voor 20 jaar of zo. Ja. Ja, wat er daarna gebeurt. Ik weet het eigenlijk niet. Ik, heb, uh. ik vraag me af of al deze graven die hier zijn, of die maar gewoon uh, worden betaald door andere mensen. Of dat het gewoon is dat het nog niet vol is was het waarschijnlijk anders, die regeling. Toen ik bij deze de, begraven na de open ging... denk ik niet dat je voor twintig jaar betaalde. Maar dat moet wel een permanent uh, ja. lichtplaats. Was. Nou, je kan wel permanent uh, doen, hè? Dat kost dan gewoon meer geld. Ja, dat snap ik. Maar dat vroeger, dat mensen daar nog helemaal over na denken was... dat dat op een gegeven moment vol zou raken of niet weg... was het was trouwens wel vrij snel vol. Maar dat je daar dan weer weg uh, gehaald. Er is plek is. nog, hoor. Uh, hier is nog je kan hier nog begraven ja. worden. En er zijn ook wel meer graven die die stickers hebben van... Uh, weet je, de, de al zo langer, stickers? Ja, erop van. Ik wilde de, uh, wil de, de rechthebbenden zich melden. Want, oh ja, uh, wat we net zagen rekening, eigenlijk. Ja. ik kan me voorstellen uh, dat op een gegeven moment bepaalde graven wel geruimd worden. Maar ja, hier zie je ook graven waar we nu langs lopen. Hij is zijn helemaal overgegroeid. Uh, maar ja, kan je een graf ruimen van mensen die hier zijn gaan liggen met de intentie dat je hier voor altijd blijven liggen? Ja. Mag je dat dan na honderd jaar ruimen? Dat jaar, ja, dat 200 200 mag. Jaar ja, ja, dat is het antwoord. Maar ja, maar vind je dat etiek? Oh, op zo'n manier. Ja. Uh, ja, misschien heeft dat te maken met uh, dat ik vind dat ja, als je helemaal be dood bent, dan is je, de, je ziel toch uit je lichaam. Ja. Dus ik heb niet het idee dat ik nu over een uh, verzameling uh, zielen aan het uh, lopen ben of zo. Dus dan vind ik het ook minder heftig als dat zoiets... ...geruimd wordt. Ik vind het, wel, vind het wel meer gewoon zonde van, uh, van hele oude graven die er gewoon... Uh, ...ja, het hoort ook wel een beetje bij een, bij een begraafplaats. dan zeker zo'n oude als deze. Ja. Dat je een beetje van alles door elkaar hebt staan. En, en dan zou het zonde zijn als de oudste, het eerst weg moeten, weet je wel. Dus... Maar het valt me nu op, uh, hoe we het erover hebben. Deze, sorry, deze is een 1830... Uh, is ineens gestart, uh, dat de oudste graven zijn uit de jaren 50. Haast wel, hè? Ja, tot nu toe ja. wel, ja. Ik me kan me herinneren uh, ook. Uh, van Als ik in vaker loop, is, heb ik nooit heel veel oudere graven gezien. Nou, uh, Er zijn nog wel, oh nee, er zijn een paar graven van de jaren 40 ook. En niet per se oorlogsgraven, uh, want die, die liggen hier ook. Uh, die zijn hier ook, maar gewoon burgergraven zeg maar. Ja. Dus ik denk dat de jaren 40, 50, dat daarvoor dus wel. Oh, dat daarvoor dus wel geruimd is. Want er zijn geen graven tot nu toe, behalve ja. misschien een aantal van die hele grote, die we aan het begin zagen, mm -hmm. die grafmonumenten. De rest lijkt allemaal wel behoorlijk recent. Tenminste, ja. wel behoorlijk recent uit de 20e eeuw. Precies. Ja. Ja. ja, dat heb je in Highgate dus niet. Dat heb je gewoon... Ja, ik moet ook zeggen dat het af en toe ook een beetje, een beetje treurig is, omdat dat ja, kost best wel, hier, is, nou, hier lopen toevallig langs een eentje die helemaal verzakt is. Ja, terwijl en, die nog best recent is. Die is nog best recent, ja. ja. Uh, bij Highgate uh, is echt 50%. In ieder geval op het oude gedeelte staat allemaal scheef en, of is afgebroken. Of, uh, ja. Maar goed, het heeft ook wel wat. Het is ook iets vergankelijks of zo. Zeker, zeker. Het past alweer bij een begraafplaats. Het ligt naast het spoor. Ja. Wat trouwens vroeger handig was, want er konden mensen uit Amsterdam uh, hier naar uh, Utrecht. Dat uh, stond ook in het boek wat ik gelezen had. Dat het daarom uh, goed gelegen was, want in Amsterdam, uh, er liggen dus ook een aantal mensen uit Amsterdam. Hier. Oh, is thuis? Ja. Ik weet niet of het dan in Amsterdam vol was of wat uh, precies ook weer de reden was, maar dat had ze dus weten te maken dat je dus makkelijk met de trein hier naartoe kon komen. Hm. Een uur was vroeger heel, oh, wow. nu uh, 27 minuten is volgens mij. Ja. Maar uh, dat was dus een van de voordelen van deze begraafplaats. Ja, het aardige is ook dat naar de bekendste begraafplaats in Amsterdam is natuurlijk uh, Zorgvliet. Ja. En dat is door dezelfde architect gemaakt als deze. Oh, oh dat wist ik ook. Ja. Zogger Junior. Oh, van het Zoggerpark. Precies. Wat ergens hier is. Ja. Oh, dit gaf is uit 1925. Even, uh, hey, een, even uh, Onze records. Even... We weten niet uh, wie het is. Nee, lieve uh, grootmoeder. Verder staat er geen naam op. Kijk, hoort je nog even naar de voor. Er komt ook wat symboliek hier. Kora. Klim op? Nee, het is geen klim op. Palmtak, zit Palmtak, ja. Palmtak om een boek heen. Oh, ja. En de verwijzen verwijst in het algemeen naar vrede en overwinning. Oké. Okay. Hmm. Toch wel een beetje uh, cru als je <laughs> overwinning op de dood, maar het ligt wel ja. op een begraafplaat. Je bent wel gewoon dood. Maar... Oh ja, en de afgebro afgebroken zeil, waar ik het net nog over had, is het, het symbool van het einde van het aardse leven dat vaak plotseling toeslaat. Het jong afgebroken leven. Ja, dus het is niet per se verboden, maar wel okay. een onverwachte dood. Vermoed ik dat? Hier komen we dus bij een mega imposante. Uh... Ja, wat is dit? Het is een soort van uh, kolommen met een soort adelaar erop. En wat staat erachter? Een engel of zo? Wat is het? Iets met vleugels? Het zou een engel kunnen zijn. Is het ook een vogel? Nee, het is ook een vogel. Maar het is dus oh, gesneden uit de bomen. Het is dus een doen. houtwerk. Ik het... dacht dat het van steen was. Nee, maar het, het is zijn... hout. Twee bomen die gewoon helemaal uitgebikt zijn met twee vogels erop. Een duif en een, uh, ik denk iets van een roofvogel of zo. Ja, die zit op een zandloper. Op een zandloper, wauw. Een knakte roos en een slang die in zijn eigen staart bijt. Doe maar. En ik dacht iets wat de domtoren was, maar dat zie je. <laughs> is toch niet de domtoren. Sorry. Uh, en een schelp. Ja, mooi ja. hè. Wel echt uh, dat je denkt, wow. Oh ja, en een drie op mijn. Oh, het alziend oog. Het alziend oog, denk ik. Ja, het is wel heel gaaf. Wauw. En een roos. Een geknakte ja, roos. Ja, dat is wel extra drama. En een vlinder of zo? Oh ja, vlinder. En een, een boek met uh, Memento Mori. Een Memento Mori boek, ja. En uh, er is een ingang. Die is helemaal overgroeid. Ja. En dan gaan we toch stiekem even... Oh ja. Even doorheen. doorheen. Het is heel spannend. heel klein paadje. Het hekje staat open. Hekje staat open, dus ik mag gewoon. Oh, Carpe diem, is het de andere wat er staat? Memento Mori en Carpe diem. Ja. Dus uh, Memento Mori is. Uh, Denk uh, eraan dat je doodgaat. Gedenk te sterven. Gedenk te sterven. En Carpe diem is. Uh, pluk de dag. Ja. 1883. Ja. Ja, echt. Dit is uh, ja. oud, oud. Is dit niet een raaf? Ja, de linker een raaf. Oh ja, inderdaad. Het is niet een... Uh... En de andere is een duif, inderdaad. Ja. ja. Oh ja, en weer die afgebroken sokkel waar die duif op staat. Ja. Ja, heel vet. Echt heel cool. Uh, in 2019 waren 240 jaar oude beuken achter een oud graf uit 1871 aan het einde van hun leven en moesten gekapt worden. Houtzaagkunstenaar Dave Harmsworth. Die zich inspireren door het park, zijn bewoners tussen aanhalingstekens, bezoekers en beheerders. De ene boom met een duif, die het leven en carpe diem symboliseert. De andere boom met een raaf, die de dood en memento mori. komt uitschreeuwen. Oh ja, en dan de symbolen die we al noemden, die zie je allemaal terug op de verschillende grafmonumenten. Oh, dus dan is het zoeken naar... Uh, oh ja, en kijk, je kan ze dus, je kan ze dus ook zoeken, uh, al die symbolen. Heel wat goed. Ze zijn met hartjes aangegeven. Ja, echt uh, <laughs> oh, wow. een soort van 70's graf. Ja. Met een hele soort van Flintstones-achtige... Het ja, is een flintstones <laughs> Misschien hield ze heel erg van de Flintstones. Ja. Wow. Rustzacht, lieve doden. Nou, dat vind ik heel uh, een aardige boodschap. Zeker. Dat zie je ook niet vaak op een graf staan. Rustzacht, lieve doden. Nee, ik vind het wel, wel zoet. ja. Zo, een, een hele grote cirkel in het midden van de, midden van de begraafplaats. Ja. Is die diep? Best diep, ja. Oh, wauw. Het is een hele diepe put. En dan uh, een heleboel planten onderin, waar dat dus nog nooit gebruikt maakt. Het lijkt me ook een beetje apart om dat nu nog te gebruiken. Ik zou het wel leuk vinden eigenlijk. In, om het lekker in een knekelput te liggen. Nee, niet om erin te liggen, maar dat, dat je op een gegeven moment. dat er gewoon gevuld wordt met botten. En ja. schedels, ik dat Weet je, je dat je schedels op marktplaats kan kopen? Legaal? Nou ja, dat weet ik niet. Maar in de podcast die ik luisterde. kocht iemand schedels op marktplaats? Toevallig wel gezien, maar dat was uh, volgens mij was het een nippert. Oh, oké. Okay. Maar, uh, hm. Ik nee. zou dat niet. Uh, maar Ik had het vroeger een huisarts die had een schedel. en ik vond het allemaal een beetje raar. Een beetje raar. Dat iemand dat in zijn praktijk had, uh, had liggen. Ja, ik het is wel passend voor een huisarts. Het is wel, ja. Het heeft wel wat, misschien. Ja. Maar, uh, maar je was toch als kind... Uh, ja, het is toch het hoofd van iemand die dood is. Oh, dus daar heb je dan wel weer gevoel hierbij. bij? Een beetje. Oké, okay, ja, het klinkt verschrikkelijk en nooit Nee hoor. niet uit, maar als je, als je een schedel ziet, dan is het toch wel weer gekoppeld aan een persoon die het was. Ja, als het echt gewoon op je bureau staat of zo... Dus als het meer in your face is, dan word je er meer mee geconfronteerd. Dan graf ik het minder. Ja, als het onder de grond ligt, dan... Uh, li dan li zul je even een rondje lopen? Uh, oh ja, dat kan. Zeker. Ja, ik moet zeggen dat het ook wel echt rustgevende... Omgeving is om gewoon een lekkere wandelingetje te maken. Ja, ik was hier met Koningsdag. Tenminste, ik ging hier eerst naar de stad en even overtuigd in de naïeve overtuiging dat het met COVID-corona wel rustig zou We zijn. In de stad met Koningsdag is niet zo. Hmm. Toen ging ik hier naartoe, het was heel erg prettig hier was. Ja, wie hier komt hier nou met Koningsdag? Er ja, komen best wel wat mensen. Oké. Okay. Uh, nog steeds weinig, maar uh, het is een perfecte plek als je wel de koningsdag te wil ontvluchten. Of sowieso een wandeling gaan. Ja. Maar nou, ik had ook niet echt bij stilgesteld. Uh, ik dacht bij Nederlandse begraafplaatsen dat ze gewoon altijd saai waren eigenlijk, hè? Ja. Ik wou, wil je zeggen dat dit een on-Nederlandse begraafplaats? Is? Nou, nee, nee, nee. Dat het me, dat het me nou, verrast hoe, uh, hoe mooi deze is. Ja. Nou, ik denk dat het ook wel mee te maken heeft dat het echt zo'n oude begraafplaats is. En dat de bomen die er staan bijvoorbeeld zijn er dus ook al ruim honderd jaar. Ja. Dus, uh, ja, ik had begrepen dat het speciale treurvarianten waren van... Ja, je hebt natuurlijk wel mijn groene vingers en zo. Nou maar ja, maar niet over bomen. Nee, je weet niet wat een, uh, een treurvariant van... Je hebt treurels bijvoorbeeld, uh, zag ik... Uh, ja, ik zag het samen, maar ik weet niet wat het is. Ja, ik denk bomen die gewoon wat, wat meer hun takjes laten hangen. Ja. Als ik het zo zie ook. Ja. Uh, ja. ja. Dat geeft nog nog en ik dacht, oh, misschien is de opzichter gaat iets tegen ons zeggen. Oh, dat zou leuk zijn. Toen deed zijn. ik, uh, ja, of hij zegt uit die uh, microfoon. Maar toen moest ik denken aan wat ik las, dat de eerste opzichter van deze begraafplaats, uh, dat daar heel veel gedoe mee was, omdat um, hij, uh, hij wilde nog wel eens mensen van de begraafplaats gooien. Oh. Omdat, ook, uh, omdat mensen hier dus vroeger ook uh, wel eens een rondje kwamen lopen. En hij vond dat hij daar wel geld voor mocht vragen. 25 cent, geloof ik. Nee, dat is <lacht> so. een beetje veel, 5 cent, ik weet het niet, maar in ieder geval. En als mensen dat niet betaalden, maar ook als ze bij een begraafplaats waren... <lacht> is Nee. Hij oh. had de hele tijd gaan zeiken met de gemeenteraad. En hadden het ruzie met iedereen. Dus ik stel wel voor dat dit een soort nazaat ja. is van die uh, opzichten. Maar oh. deze meneer liep heel vriendelijk wel echt Dus dat zal wel loslopen. Sowieso Natuurlijk een uniek uh, beroep om een begraafplaats bij te houden. Uh, ja, lijkt mij wel leuk. Hoor. Ja. Dat is een soort verzonken grafkelder. Ja, even... laten we daar uh, kijken. Ja, het is net alsof er een huisje... Uh, het is weggezakt in de, in de aarde. Dat heb je dus in Highgate. Uh, daar heb je dus ook uh, is in de jaren twintig neergezet. Een hele grote cirkel met cryptes. In een soort van Egyptische stijl. Want dat was toen uh, hip. Ja. En uh, die trend ging ook heel snel weer voorbij. Dus er ligt helemaal niemand. Oh. <laughs> Oké, okay. maar mag je er niet alsnog begraven worden? Ja, je mag er alsnog begraven worden. De, onder andere... Jij ja, hebt toen zo'n spion uit Rusland of zo'n Russische gast die toen uh, oh, die vergiftigd, vergiftigd is. Die, is die ligt daar in een uh, lodenkist, uh, kist, wow. zodat hij niet nog straling oh. uitstraalt. Wow. Ja. Oh, dit is wel echt prachtig. Het is een heel klein crypte uh, ding wat inderdaad dus verzonken is, een beetje in de, in de aarde met hele grote uh, eikenhouten deuren. De familie, van de familie van Beuningen. Daniel, George van Beuningen. Frans Jacob Otto Boijmans waren geen, helemaal geen tijdgenoten... maar ze hebben wel samen een museum in Rotterdam, notabene. Boymans was Utrechter en een liggende zerk oh. ook. Oeps, dat is groen verscholen. Oh, Boymans, sorry. Van Beuningen is bijgezet in het al bestaande graf van zijn familie op Soestan. Ja, dat moet deze zijn. Dat is deze. Ja. Supermooi. Echt een heel mini-huisje eigenlijk. Ja, dat is heel gezellig. Ik ben ook, uh, ja, gewoon heel nieuwsgierig om daar dan naar binnen te kijken... maar dat, uh, dat kan niet, er zit geen raampje in. En de deur zit... Nee, niet op te Schennis'en. Nee, dat weet ik. Gewoon om te... Graftoerisme. Oh, als je er illegaal naar binnen kan gaan, dan gaan we het grafschennis. Dat is waar, ja. Dat doen we niet. Op deze podcast. Ik heb ook een beetje het idee dat ik gewoon zo uh, hard aan het podcasten ben, dat ik... Uh... Dat je mist uh, elkaar. Je moet gewoon nog een keer terug gaan. Ik ga zeker nog de... een keer terug, ja. Ja, dat is echt mooi. En verderop is er dus ook nog eentje. Die is ook mooi. Want die is voor mij gemaakt omdat deze op een gegeven moment vol was. Ja. Dus die is echt, nou, ik ben niet goed in het schatten van de afstanden, maar een paar honderd meter verder. Deze oh, echt? Af. Oh ja. ja. Oh, kijk, hier heb je een met kaboutertjes. Ja. Hihihi. En een fc logo En een fc logo inderdaad. Dat vind ik altijd wel leuk dat je, als je aan een graf kan zien. Wat voor ja, iemand? Uh, ja, wat voor ja. iemand het geweest is. Uh, je hebt ook wel eens dat mensen een huisdier laten beeldhouden, zo vroeger. Ja, ja, Voor mij is er eentje hier of ergens anders waar ook nog een weer van een hond op het graf staat. Die dan het graf bewaakt. Ja. Ook wel mooi. Ja, het is echt een prachtige begraafplaats. Als je niet op reis kan deze zomer ja, ja. en je wil nog uh, iets moois bezoeken. Vakantietip van het Waarlicht. Ja, echt? zeker. Nee, we zijn alleen Dirkje Kuikengraaf nog niet langs geweest. Oh, die ligt helemaal aan de kant. Daar wil ik gewoon zelf eventjes langs. Ja, goeie. Ze ligt heel erg verstopt. Ik was er laatst van toeval tegengekomen. Oh ja. Was. Hier zo'n een paard. Klinkt ook dit alsof je hier elke week komt. Uh, nee, dat is echt overdreven. Maar echt wel, ik ben er wel een keer of tien geweest. Joh, oké. Okay. Ja. Wel echt in een hoekje. Oh ja, hier ligt ze. Dirkje Kuik. je. Uh, onopvallend. Nou, nou vind ik het jammer dat we niet iets mee hebben genomen. Ah oh, ja, daar ja. heb ik helemaal niet aan gedacht. Wat wil jij te vertellen over Dirkje, Dirkje Kuik? Uh, ik zal ook even voorlezen wat hier staat. Dirkje Kuik was schrijfster, dichter en beeldend uh, Even kijken. In 19, uh, 1979 onderging ze in Londen een, sorry, een geslachtveranderende operatie. Over haar operatie, haar belevenissen als gender diaspora-patiënt, zoals zij het noemde. En hoe ze haar leven na uh, de operatie weer oppakte, schreef ze uitgebreid. Met name in het in huishoudboekje met Roseide. Dat is natuurlijk super bijzonder. Uh, dat is 1979. Ja. ja, toen. Uh... Van behoorlijk vroeg bij, erbij. Ja, uh, ja. En ze had een heel mooi huisje. Uh, wat een tijd lang nog het Diaghe-Kijkmuseum is geweest. Ja. Uh, in het centrum. beheerd werd door een, uh, tenminste volgens mij... Door een vriend. een goede vriend van ja. haar. Tenminste, volgens mij kwam die vooral eerst als curator en uh, zijn ze bevriend geraakt. Het is er helaas niet meer. En in de laatste week dat het open was, hebben er nog, uh, toen ik nog festivals over gender en seksualiteit organiseerde, hebben we daar nog een debat georganiseerd. En ik vond het super oh. bijzonder om daar te zijn. Wat gaaf joh. Ja. En toen heb ik ook een klein printje gehad van de beheerder. Van, uh, nee. Ja, die heb ik thuis. Een origineel. Een originele. Ja, want Dirkje Kuik maakt echt hele mooie tekeningen. Super mooie tekeningen, ja. Ook heel veel over vergankelijkheid en uh, ook wel, ja. uh, vind ik in ieder geval. Ja, ja deze maakt, pracht ze maakt prachtig werk, maar ze ligt daar heel uh, bescheiden bij. Ja. En ik weet niet wie de persoon is die daarnaast ligt, maar gezien het lettertype en de kleuren vermoed ik dat ze wel aan elkaar verwant waren ja. of ze een relatie hebben gehad. Ja, inderdaad, het hetzelfde uh, stijl. Ja. Tien jaar later overleden. Maar ja, het is echt zonde, zonde dat dat Dirkje Kuik Museum nu niet meer is. Het is nu gewoon een huis. Ja. Dat is verkocht op een gegeven moment. Waar uh, de beheerder uh, ook heel erg uh, verdrietig over was. Maar ik moet het ook niet meer aan. En ja. veel dat ook weer. Het is een super kleurrijke uh, persoon ook, hè. Dirkje Kuik. Heel uh, ja, eigenwijs en uh, moeilijk ook wel. Ge ja. In de omgang, had ik begrepen. Ja. ja. En uh, heel op zichzelf. Maar... Dat vind ik ook wel weer een leuke eigenschap af en toe van mensen. Ik denk dat het uh, een van de interessantere mensen was uh, die je tegen kan komen in je leven. Ja, ja absoluut. Ja. Dus, uh, en nu ligt hij hier. In ja. een beetje een wild graf of oh, zo. 2008, 2008, ik. Ik dacht al, het is langer geleden was. Best recent, het oh, nee. voelt langer. Ja, ja. Oh, de dochter van, zaken, uh, oh ja, ja, van, dochter van de Beeldhouwer en M. Ja. Kuik en uh, ja. H. Roeterdink. Of die erbij liggen, dat denk ik dan niet. Ik denk, vermoed ik ook niet. Nee. Ja, wat inderdaad, dat was al voor de volgende keer. Volgende keer nemen we een bloemetje mee. Ja. Ja, ik denk de enige reden waarom ik misschien wel op een begraafplaats zou willen liggen, wat ik, wat ik niet hoef voor, maar uiteindelijk. Maar dat, ja, dat ik het zelf gewoon prettig vind om gewoon hier rond te lopen, weet je wel. Ja, dat is goed Om dat in stand te houden. Laten even hier zo doorgaan. Ja. Maar uh, wat in die podcast over de dood, wat trouwens een aanrader is, dat is denk ik wel mijn tip van uh, deze aflevering. Mm -hmm. uh, Cassie Weilen Gemaakt door kunstenaars Babs Berkel, volgens mij, en media uh, mediamaker, denk ik, Laura. Ik weet de achternaam even niet meer. Maar in ieder geval een zesdelige serie over uh, de dood, gaat ze Leiden. Uh, en dan hebben ze het op een gegeven moment over dat uh, begraafplaatsen dus niet meer zo populair zijn, omdat steeds meer mensen zich laten vermeren. En dat een begraafplaats in Breda, geloof ik, had dus een actie van uh, om aandacht te genereren... Uh, dat je je uitvaart helemaal verzorgd kon, maar dat je nog niet dood was. Dus dat je bij je eigen uitvaart kon zijn. Oké. Okay. Uh, en dat volgen ze dus helemaal. Oh, wat uh, gaaf. Maar uh, nou, daar, in, in die aflevering, worden ze dus ook dat begraafplaatsen dus helemaal niet meer zo populair zijn. Nee. Waarschijnlijk ook omdat het vrij prijzig is om te blijven liggen. Ik kan ik ja. me voorstellen. Ja, wat was het? Volgens mij betaal je iets van 2000 euro voor, de, voor 20, 20 jaar. Voor 20 jaar ja. Ja. En 10.000 voor altijd. Eeuw. Gezondheid. Eeuw. Ja. Um, ja, maar uh, ja, als je dus wil horen hoe iemand uh, de eigen uitvaart beleeft Luister dan naar Cassie Sowieso echt, uh, echt een leuke podcast Heb jij nog een tip? Oh, een uh, begraafplaats tip Nee Oké, okay, dat moet hier nee. niet zeggen ja, Misschien heb je die al gegeven met uh, de Hyrule high begraafplaats Highgate dat Weet ik ja, dat is mijn, uh, mijn fysieke tip. internationale tip. Internationaal fysieke tip. Highgate Cemetery. Nou, dat was het weer. Als je zelf nog uh, toffe begraafplaatsen hebt, waarvan je denkt, wow, daar moet je naartoe, dat is mooi. Oh, cremen. ik weet er nog geen. Ik weet nog een begraafplaatstip. tip. Ja, luister uh, ik luister Sorry. naar jou. <laughs> ik luister naar jou. Dus, uh... Uh, ik ben uh, in Praag uh, naar de Joodse begraafplaats geweest. Oh ja, ben ik ook geweest. Dat is toch wel een uh, ervaring op zich ja. hoor. Want uh, ja, daar liggen mensen echt uh, drie, vier, vijf uh, op elkaar opgestapeld. Ja. En uh, dus het zit helemaal propvol met uh, ja, ook verzakte grafzerken en zo. En wat je dan kan doen is een, uh, een papiertje. En daar kan je een wens op uitschrijven en die leg je dan op... Op Zo'n steen met een steentje erop en dan uh, dat kan ik me niet meer mag je hopen dat je wens uitkomt en uh, je nou wens uitgekomen? ik wou uh, een podcast maken volgens mij zoenen met een meisje en dat is toen ook gelukt oh. ja dus mijn wens was wel uitgekomen ja. oh. maar een goede tip dus, dit is onze eerste op excursie aflevering oh ja. de volgende is de parallel als er weer een paranormaal beurs is, uh, ja, is kan je ons daar gaan treffen. Oh, zeus. Ja, maar de bus ging te hard, dus ik kon niet zien uh, hoe en wat. Uh, ja, wat wil je nog zeggen? Ja, weet ik afkom? niet. Nee, het was gewoon leuk om naar buiten te gaan. Misschien iets minder onverklaarbaar paranormaal dan normaal. Maar desalniettemin hoop ik dat jullie het leuk vonden. Precies, uh, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten eigenlijk. Ja, en de volgende keer uh, zijn we weer binnen, denk ik. Ik vond het superleuk. Ik vond het ook heel leuk. En ik uh, kan uh, iedereen aanraden, van als je uh, een dagje niks te doen hebt, Kom naar slent er even een uurtje over een begraafplaats. Oh ja. Neem een bloemetje mee, leg het op een mooie... Uh... Dat heb ik trouwens op mijn eerste date gedaan, hè, met uh, Niels. Oh ja? Ja. Gingen we wandelen, een begraafplaats, hebben we bloemetjes gekocht en die hebben we op uh, verschillende graven neergelegd. Nou, kijk. Nou, dat resulteerde in een relatie van vijf jaar, die nog steeds voortduurt. Dus dat is de super tip van onze luisteraars. Als je een relatie zoekt, ga, ga vooral posten in de buurt van de begraafplaats. dat oh, je iemand tegenkomt. Ik kwam deze persoon online tegen. Maar ik <laughs> mee, wordt echt weer... <laughs> heel vermoeiend. Ga gewoon lekker wandelen op een begraafplaats. Doe het. Uh, ja, dus als je een leuke kent, uh, laat het ons weten. Als je andere tips, vragen, opmerkingen, ervaringen hebt. Uh, kan je altijd uh, ons een mailtje sturen via onze website twaalicht.nl. Ja, de wordt uh, Dwalofoon wordt oh, is in dit moment in reparatie. Mm -hmm. <laughs> maar zal zeker terugkeren. Dus daar kan je een voicemail in spreken. En, uh... Maar je kan natuurlijk ook een voice opsturen, opnemen? Of... Ja, dat kan ook. Ja, ja dat mag. Ja, nee, maar gewoon even ja, hoor. Een alternatief. alternatief voor de en dan uh, <laughs> kan ik de rest maar alleen maar zeggen tot de volgende keer. Yes. Later. Doei. hebben opgenomen? Oh niks, hij heeft niks opgenomen. Nee.